Middernacht het begin van maandag 24 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De berichten over dopinggebruik in de Rabobankploeg zijn pijnlijk en teleurstellend, heeft KNWU-voorzitter Wintels gezegd in met het oog op morgen. Hij reageert op de uitspraak van een anonieme oud-Raborenner dat na de Tour van 1999 gezamenlijk werd besloten om doping te gaan gebruiken. NRC Handelsblad schreef gisteren dat ploegarts Leinders bij het verstrekken van doping een sleutelrol speelde. Volgens Wintels moet worden vastgesteld dat dopinggebruik in die periode mogelijkerwijs gemeengoed was. Hij doet een oproep aan renders en andere betrokkenen. om zelf initiatief te nemen en schoon schip te maken. Daarmee reageert Wintels op Michael Bogert. Die zei dit weekend tegen de NOS. Als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet. dan ben ik straks de kop van Jut. Veel voortvluchtige criminelen in Nederland kunnen gemakkelijk aan een bijstandsuitkering komen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onduidelijk is om hoeveel geld het gaat en hoeveel uitkeringen gemeenten ten onrichte hebben uitgekeerd. In Nederland lopen 15.000 veroordeelde criminelen rond die eigenlijk in de cel moeten zitten. Ze houden zich schuil om hun straf te ontlopen. Criminelen zijn in Nederland steeds vaker actief in de illegale dierenhandel. Vooral ivoor, horen en tijgerproducten zijn gewild. Volgens Europese cijfers worden in ons land op Duitsland na... de meeste illegale dieren- en dierproducten in beslag genomen. Ook staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde dieren importeren. De voorman van de National Rifle Association, Lapierre, is niet onder de indruk van de kritiek op zijn voorstel om op elke Amerikaanse school een gewapende bewaker of politieagent te stationeren. Lapierre deed het voorstel vrijdag, een week na de schietpartij, op een basisschool in Newtown. Zijn voorstel veroorzaakte een storm van kritiek, maar volgens Lapierre is zijn voorstel de enige manier om het voor kinderen direct veilig te maken. Het weer vannacht opnieuw kans op regen. Overdag vooral in het noordwesten nog buien. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte en de radioshow van Pond. Mijn naam is Jan Roos. Ben ik bij Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op, en de op Twitter is Echte Jan. En je kunt u natuurlijk in inbellen voor het Echte en Radiospel. Het telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, en dat is een stevige dames en heren, de paus is een enorme paardelul. Doe maar. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus word je minister van Immigratie en Asiel... ...op het stevige beleid van de PVV uit te voeren... ...maar ga je achteraf zitten piepen dat gilt Geertje dat ...je onder druk kan zetten op het ministerie zoals Gert dan ...de benen ontzettende Johan, Jan, Jan, Dat Jan. dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, we hadden het al even over hem, want hij zit namelijk dubbel dwars in de stelling van vanavond. Maar paus ben ik País. Ja, daar heeft hij wel een punt uh, dat mensen met een geloof niet helemaal serieus te nemen is. Ja, dat wisten we al. Maar dat de zetbaas van de christenen roept dat homo's slecht voor het milieu zijn. Verst dat toch maar wel even dubbel en dwars. En als er een god is, en lieve mensen, die is er niet... Zal hij voor, uh, zeker, zeker voor zijn grondpersoneel zich doodschamen? En als er een hel is, wens, en lieve mensen, die is er ook niet... zal de paus daar in ieder geval in brand als een fakkel. Hij zit op Twitter, hè? Ja, joh. Heb je dat gezien? Die, pop -pop hij volgt alleen zichzelf. In zes verschillende talen. Stap, hè? Ongelooflijk, maar in ieder geval ja, we uh, een erg joan. Heel erg tijds. tijds hey, Oudere opvattingen, Johan. maar wel heel modern verspreid. Ik, ik, ik vind toch weer... Nee, goed, okay. Martin Schulz, dan maar. Lieve genossen en genossen... Ja, kameraad, dear friends. Klap! Ja, dat kan ik ook. Je hebt niks met uh, Martin Schulz. Maar goed, dat het Europarlement een uh, ondemocratisch geldverslindend monster is, dat wisten we natuurlijk al lang. Ook al roepen we dat iedereen daar moet bezuinigen. Maar zelf smijden ze met poenjan iets klein beetje, dat wisten we ook al. Maar dat onze opperhoofdrover, -ro hoofdman Herr Schulz, de baas van het Europese parlement, maar liefst, en luister goed aan. En 30 privé personeelsleden wat zijn beschikking heeft. Dat moet volgens ons zelfs, voor, nou, zelfs naar EU-maatstaven een wereldrecord zijn. Of een EU-record. Dan toch in elk geval. Ja. Nee, maar, maar, maar, maar, maar hoeveel heeft de koningin er, denk je? Nou, Persoonlijk de, de koningin zou er ook wel 38 hebben, maar... Nee, echt niet. Ik schatte het ieder schat op een kamerdame of vijf, vijf ja, maar, eh, pruikendame. Ja, uh, een en ander medisch personeel, wat bewaking. Wat, wat, ja, een mannetje of twintig, vind toch snel. Nou, twintig. En dan heeft de, deze, deze chef die heeft er eventjes een dubbele. Dat is nog niet te geloven. Hij is wel baas het Europese parlement. Ja, laat hem uitzoeken. Ja. Maxim Verhagen! Het was een beetje zelfspot en tegelijkertijd ook ja. uh, de aanwijzing... eigenlijk dat wij toch deze keer uh, wel iets anders zouden doen. Ja, Maximus Rattes, die haalt even aan het einde van het jaar nog even zijn gram. Niet hij was verantwoordelijk voor de samenwerking met de PVV. Nee, nee, dames en heren, jongens en meisjes. De dissidenten uh, Ferrier en Kopjan die krijgen de schuld. Zij hadden het kunnen voorkomen. Je kan veel over Maxime zeggen, maar om bruin één uur in de schoenen te schuiven... van die twee natte washandjes, is een kunststukje. Bravo! Dat is toch knap? Oh, ja, en Maxim, dus... als je luistert, heel goed... Echt niet, Jan? Ja, ja, het was trouwens wel natuurlijk sowieso, hè? Leerst, het, uh, uh, Maxime, iedereen lijkt ineens zijn ineens, ineens, handen aan het wassen van iedere betrokkenheid ja, bij ons. Bij en het dat het doet kerst he, met mensen. Dat doet kerst met mensen. Hè? Dat dat dat kerst we kerst. houden van elkaar, nee, maar, maar luister. En we luister. wassen onze handen van onze fouten. In de Volkskant, weer, dat interview, ja. daar zegt Maxime Verhagen: ja, ik, ik heb het gelezen. Net. Niet ik, nee, nee, die koppen jou en Je zijn verantwoordelijk meer van de samenwerking met, met de PVV. Ja, ik vind da dat enig. Ja, Daar is school ook een redenering achter die ik pas na drie keer lezen echt snapte. Ja, dat had ik met één keer, maar ja, dat verschilt maar is met jouw maar de is ook exemplarisch. Ja, begrijp het en begrijpend leesje. Dat leetje. zullen we vanavond nog zien. De boeken, die vergeet ik hier al indirect alvast even welkom. Die zal het wel merken. Met jouw voor spotten. Jouw spotten. is encyclopedisch, Is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, en dat loopt helemaal kan terug. in pakken, aan jongen. Tot aan de Eerste ja, ja. Wereldoorlog hebben we juist even getest. Ze noemen hem Jan Mostert Gras Roos. Want hij weet alles. Alles. Zo, tot zover. Oh, ik moet nog even. <laughs> Jolande Sappers. Oh, Rantel. je zou nog een beetje. Die <laughs> belangrijkste is stikje. dat vanaf het begin heel duidelijk was. dat er voor ons geen gemakkelijk nee is tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Nou, iemand die in elk geval niemand anders de schuld geeft. van het falen. Uh, in het afgelopen jaar. is Jolande Sappers Flop. die breekt terug een paar politieke carrières. zoals een kapitein naar zijn eigen gezonken schip kijkt. maar uh, zij steekt tenminste, zoals gezegd. de hand in eigen boezem. De Koerders-missie was namelijk. een... Inschattingsfoutje van haar Ze had kunnen beweren dat die groene thee drinken, de zeewierkoekjes etende... de pacifisten. niet achter een politiemissie in een land met een burgeroorlog zouden staan. Nou, dat, eh, dat, mag je, dat mag met recht een, een onschuldig stukje inschattingfout heten. En, en ik wil nou, niet dat, dat Jolande aan te rekenen valt. Inschattingsfout vind ik een beetje een lichte hè? term. Ja, water hè? komt in de buurt, hè? Ja, het is een beetje dat je dat, dat Marianne Tiemens zegt van ja. Ah, oh, jongens, wat we gaan doen is... Uh, net voor uh, het beginnen. Ja, we gaan, we gaan eens eventjes die bio industrie gaan we eens eventjes propaganderen. We gaan multreden knallen. En dan op een gegeven ja, moment zeggen uh, ze... Nou, ik, ik wist helemaal niet dat al die, oh, die nee. dierenliefhebbende mensen dat helemaal niet leuk vinden, nee, joh. En toch denk ik dan, zo'n vrouw durft haar eigen kompas te varen. En dat vind ik mooi. Jolande Sap, als je luistert... Ik vind het toch een Blijf luisteren. Ja. Jan? Hey, nee, geitje. Oh ja, nou, hap daar gaan we. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan of Johan, Jan of Johan. Nou. Hij studeerde politicologie en internationale betrekkingen en zit sinds 2016 in de Tweede Kamer namens de VVD. Een warm en hartelijk welkom voor onze van vanavond, Han ten Broeken. dankjewel jongens en... Uh... Voor de uitnodiging nou, we gaan nou uit. welkom hoor. Uh, Ga er goed met je aan. Gaat steken. Ben je blij en gelukkig zo voor de kerstdagen? Absoluut, absoluut. Ja. Vind je kerst leuk? Ik vind kerst wel leuk. Ja, oh, ik ben yeah. wel een beetje zo iemand die die houdt van die warme sfeer. Ja, en, ja, boompjes. Ja. Er He, hebben het ook het door, een door. mooi boompje staan trouwens. Niet nou, ah, ons, ons boompje, Jan. Want wij Heel hebben een niets boompje, mee. mee. Ja. Ja. Nou, ik ben het op Tissel geweest hè, met een pre-kerstdinemen. met mijn familie nou, leuk. nou later in de meer hierover. Oh god, maar ik heb het overleefd. Jan, dank je het vragen. Mooi. Hé hey, uh, Han, Eerste blokje doen we altijd even actualiteit en daarna gaan we in op jou, uh, jou op, op, op, waar je mee bezig bent in je Laat leven. Laat zeven minuten over de portefeuille, heb ik begrepen, van uh, Ton Elias. Yes, ja, en nou ja. zeven en minuten het over het de portefeuille. als interessante portefeuille is, willen we ook wel een half uur langer over overdoen. Oh, maar ja. wanneer, uh, Ton Elias daar kom ik die, goed af. Die had, ja, had, ja, zeker weet. maar Ton die had een mail gestuurd en ja. zei van, kunnen we dan over treinen hebben? En A2. O, dat gaan we helemaal niet doen. Maar we gaan eerst even actualiteit doen. De PvdA in de Peilingen 26, ja de PWW 25. De VVD-21 niet meer zo laag als maart 2010. Is niet echt lekker gegaan, hè? Nee. Nee, is niet lekker gegaan. Dus vragen we ook gerust aan iedereen van de nee, VVD die nee. komt. En, uh, zeggen we, is zeggen was het niveau, nou wel slim eigenlijk? Het is het is niveau waarop, uh, waarop ik binnenkwam in 2006. We hadden ook 21 zetels. En uh, toen ging het aanvankelijk nog eerst een stukje slechter. Dus ik heb ook nog meegemaakt 14? dat er 12 zetels in ah, de peilingen stonden. Oboeg. Nou, dat komt nog hoor, binnenkort. Uh, dat mag ik hopen van niet. Maar het is in ieder geval niet, niet vrij. En, uh, ja, aan de andere kant sluiten we dit jaar wel af met een, uh, met een gevoel... dat het uh, fantastisch is geweest dat we op het moment dat het nodig was met de verkiezingen... Gewoon 41 zetels hebben gehaald. Ja, dit was natuurlijk. Ja, dat kunnen weinig bijna niet zeggen. is Het is natuurlijk wel terugkijken, weken is natuurlijk. Maar, Han, even serieus. Ja. Hoe sluit u dit jaar? Nog? Dat moet met gemengde gevoelens zijn. Ja, je had die prachtige piek in september 41 zetels. Ja. Nou, een godswonder Mijn Mijn meer moeten blijven staan, natuurlijk de komende jaren. En, uh, maar het is evident, ik ga er niet omheen lopen draaien. Dat we nu op 21 zetels staat in de peilingen, dat, dat betekent wel iets. Ja. Dat is een halvering, dat ja. is nog nooit voorgekomen. Ja, dat is wel voorgekomen. Dat zei ik net, er is 113 zetels op een gegeven moment. En, nou, Maar, maar uh, een halvering binnen een paar maanden, dat is nog nooit voorgekomen. Zo snel naar beneden. Nou, ja, volgens mij alleen Rita Verdonk heb je dan voor je zitten. Ja, je ziet, bij Rita heb je dat gezien. Overigens, complimenten aan de Partij van de Arbeid hebben dit jaar fantastisch gedaan. Met, met name Diederik Samson, terecht, politicus van het jaar geworden. ja. En uh, Je zag ook dat hij in de. Ik, ik heb vanavond die uitzending van of die documentaire over uh, Imran Roemer niet gezien, maar dat was natuurlijk de te kloppen man tijdens de verkiezingen. En, en toen zag het ervoor voor Samson en de Partij van de Arbeid nog helemaal niet goed uit, en die heeft geloof ik in minder dan twee weken tijd ook fenomenaal aan het ergste Je ziet, ziet dat is heel snel kan je ziet in uh, aan die documentaire van vanavond waarom dat precies is gegaan. Ja, heb ik niet gezien, maar nou, was het duidelijk? Ja. Ze hadden er niet echt, uh, ze, hadden, ze wisten niet echt heel erg waar ze mee bezig waren. Oké, is een, okay. puntje, ja. nou, een probleempje. Nou ja, hey, maar ja, uh, campagne strategisch was het niet uh, altijd. Kan ik leuk. achteraf ook niet meer zitten. Ton Elias ja. die zei hier van uh, wat een gelul, zegt dat jullie het hebben over peilingen, want er zijn geen verkiezingen en dat zijn de echte peilingen. Nou, dat dus zeiden jullie natuurlijk weer wel. van dat uh, dat zeggen politie altijd. Dat zou ik ook willen doen, want als je namelijk op het dubbel staat, dan zeggen je je eens naar die peilingen kijken. Maar ja, het electoraat rent weg, zeker de helft. Uh, hoe, hoe gaan jullie die terughalen? Is er is, er, is ja, er geen toverformule voor, absoluut niet. Kijk, we, nou, hebben... we werden binnengeslepen met verhalen over duizend euro, over hypotheekrenten. Ja, dat, dat vind ik een beetje flauw. Kijk, uh, is, nou. nee, kijk eens. We hebben in de campagne natuurlijk op een aantal momenten we heel helder aangegeven... dit is waarvoor wij staan. En uh, als, je, als je bij ons wilt komen, dan, uh, dan weet je precies waar je aan toe bent. Uh, en uiteindelijk weet ook iedereen in Nederland dat het systeem zo is... dat je dan vervolgens compromissen moet sluiten. Nou, die compromissen kent iedereen in Nederland. Die maak je aan de keukentafel en die maken wij ook aan de formatietafel. Tuurlijk is ja. hoor. Maar als je uh, zorgt met een hele groep mensen... Dat, dat de liberale partij de grootste partij wordt... Ja. voor de tweede keer op rij. Nee, ja. maar dan verwacht je echt wel dat er een compromis gemaakt moet worden... maar niet dat er genivelleerd moet worden. Maar, wat, wat, wat, wat, maar dan, bedoel je, je hebt op VVD gestemd, geloof ik. Hè? Daar ja, mogen we gewoon eerlijk over zijn. Oh, daar schaam ik daar en, en, en, schaam Jan, me ik maar op, helemaal ja, nooit. Ik ja, ik ook. Nou, ik ook, heel toevallig. Ja, we zijn hier in principe ondergrond gestemd. Maar wat viel je ja dan, wat viel de ergste? Nou, ik vond, nou, de, de inkomensafhankelijke zorgpremie was ja. de ergste. Maar, die, maar die, is, die hebben we eruit gehaald. Ja, die... heb je het ooit eerder gezien dat een... Bedoel, meestal gaat de Nederlandse politiek zo, dan heb je een compromis. Dat ziet er niet fraai uit. En op een gegeven moment wordt dat dan eindeloos toegedekt. De politici gaan eromheen lopen praten. Um, we hebben het eigenlijk binnen een week hebben het opgepakt. hebben ingezien dat het niet goed was. Dat heeft veel te lang geduurd. Daar kan ik nog een keer op terugkomen. Dat heeft ook iedereen al tien keer gezegd. Ik wou er eigenlijk nu maar eens een streep onder zetten. En ik wou ook eens constateren met elkaar dat we in dit jaar twee dingen hebben gezien. Eén is dat wij die fout hebben weten te herstellen, ook vanuit de fractie. Nohabbe Zelsaar heeft daarin voorop gelopen. Die heeft gezegd van dit is de grens. Dit is de streep die ik in het zand trekt. En, uh, en dat werd hem dus ook. Nou hebben we er binnen een week, twee weken is dat eruit gehaald. Ook met dank aan de Partij van de Arbeid. Dus dat geeft ook iets aan over wat Zeker. deze coalitie met elkaar wil. Nou dat het geeft aan fout, dat de VVD... inderdaad niet de, de, de, de moord op de middenklasse op zich... ...tenminste de, de hele de moord op de, op de middenklasse. Jongens nog eens. Als, eh, als je werkelijk denkt dat je met het aantal bezuinigingen... ...wat wij nu als je Rutte 1, het lenteakkoord... dus 18 miljard plus nog eens een keer bijna 12 miljard... Um, en dan nu weer 16 miljard bij elkaar optelt... in 2017 gaan we structureel 46 miljard minder uitgeven als overheid. En dan geven we nog steeds te veel. Um, ondenkbaar dat niet iedereen dit in zijn portemonnee gaat merken en als je wel dacht dat dat ging gebeuren ja dan uh... nee dat denk ik zeker niet alleen ja. uh, per punt is een beetje in Nederland dat dat voornamelijk de middenklasse... eigenlijk het meeste opbrengt voor de staatskast. zeker ja nou ja en als die het op een gegeven moment ook niet meer hebben ja dan heeft niemand het en dan kan je uh, hoeven niet eens meer over nivelleren te hebben of bezuinigingen waarden op of over er moet een orkestje uit wat dan ook nee dan houdt het houdt de boel een beetje op ja die de, de, de middenklasse daar zit ook altijd uh, bedoel daar moeten groeien vandaan komen daar zitten de banen uh, daar zitten de mensen die die gewoon de belastingen betalen, die de premies opbrengen. En natuurlijk moet het daar vandaan komen. En dat, voor die mensen zijn wij er ook. Dat is de partij, uh, dat is waar de VVD voor wil staan. Niet voor de allerhoogste ja, inkomens. Die toch blijft bij mij een in. beetje als we hetzelfde ding hangen: het idee van je bent dus een huwelijk aangegaan met een ontzettend takkenwijf. Maar ja, er was nou helemaal niemand anders. En je moest toch trouwens in die kerk voor het altaar. Je denkt, nou, veruit hem maar. Laat ik het maar doen. En laat ik dat maar doen. Dan zit je elke dag bij de tafel te onderhandelen. wat je nou eens wilt eten. En als zij vissen, zeg jij vlees. En zo gaat het elke dag opnieuw. Handen kan toch geen zegen op rusten. Nou ja, kijk, dat huwelijk duurt dan vier jaar. In dit geval. Nou, Ik hoop wel. Dat zou niet zijn. Dat zou ik heel knap vinden. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt sinds 2006. Nee, al tien jaar. Maar ik denk dat het niet. me je eens proberen uit te leggen. waarom ik denk dat dit meer kans van slagen heeft. Ik in de eerste plaats, dit doet een klein beetje denken aan de periode die begin jaren 80 zat met Lubbers. Dan had je het akkoord van Wassenaar, niemand vond dat heel opmerkelijk. Maar later wordt er toch op teruggegrepen als. er zijn een paar fundamentele wijzigingen gekomen en daar hebben we nog steeds baat bij. Wat deze regering nu doet, die bestaat uit twee zeg maar, oude politieke. Um, erftegenstanders, vijanden zou ik bijna willen zeggen... maar dat, dat is tegenwoordig. Ik bedoel, je weet dat je met elkaar moet kunnen uh, onderhandelen... en ook uh, met elkaar een uh, programma moet kunnen maken. Dus vijanden is niet helemaal het woord. Maar die zijn nu bij elkaar gekomen. Er zit ook niemand meer bij. Het is de Partij van de Arbeid en VVD. En iedereen weet dat wij verschillende oplossingen hebben... voor dezelfde problemen. En toch moeten we het samen doen. Dat is namelijk wat de kiezer... En bij deze verkiezingen heel helder heeft uitgesproken. Nou, nee, hoor, dat heeft, de, de, de, heeft, het uitgesproken. heeft uitgesproken. de kiezer niet de uitgesproken. kiezer ene kiezer heeft gezegd: ik Jawel, wil de oplossing van de PvdA. Systeem. En de andere kiezer heeft gezegd: ik wil de oplossing van de VVD. En er is geen enkele kiezer die heeft gezegd: ik wil nee, dat maar, die twee mensen aan tafel gaan zitten en een gedrocht van nee, een. een maar niemand, kan, niemand kan. Een, he, he, het is één hokje wat je rood maakt. Het is niet een soort kleurencombinatie die je kunt aangeven met verschillende potloodjes. Uh, dus het is heel helder. Ze hebben ons groot gemaakt, ze hebben de Partij van de Arbeid groot gemaakt. En allebei zo groot dat het uiteindelijk voor de hand lag... dat we het met elkaar uh, op een akkoordje moesten gooien. En eerlijk gezegd, ik heb ook maar heel weinig mensen horen klagen daarover. Zelfs uh, de, de VVD'ers die niets van de Partij van de Arbeid moesten hebben... zeiden, jongen, dit is het. Maar willen nu voor de verandering vier jaar niet meer terugzien met een campagne. Ga dan maar gewoon dat akkoord sluiten met de Partij van de Arbeid... en zorg dat je eruit komt. Ja, zei, maar toen, maar toen, toen, ik... toen jullie eruit kwamen, toen dachten ze er waarschijnlijk nou, nee, anders over. Jullie konden dat land in om nee, het nee, goed te praten. Nee, aanvankelijk was er enthousiasme dat het snel ging. Dat, het, uh, dat er elan in zat. Ging het dat niet was te snel. Ook. Ja, dat is achteraf. Ik denk dat we het we zelf ja. We zitten met fundamenteel verschillende oplossingen ja. voor dezelfde probleem. Dus wat krijg je dan? De ene keer zeg je: dat Nou kan. ja, niet Dan neem dit keer jou, jouw oplossing voor het probleem. En de ja. markt nemen de volgende keer jouw oplossing voor het dus probleem. Het is bekende, bekende verhalen. Ze gaan uitruilen. Hè, pim pam petten. Maar ja, je kan niet als compromis dus bestaan niet. Hier. Ja, dat is dus niet gebeurd. Ze hebben, en dat vind ik het knappe, je had uh, allerlei waterige, modderige compromissen kunnen hebben. Dat is een beetje wat Nederlandse politiek heel sterk in is. En je had kunnen doen wat wij nu hebben gedaan. We hebben op een aantal vlakken hebben wij eh, zeg maar onze punten binnengehaald. Als je kijkt naar de sociale zekerheid bijvoorbeeld, dan vind ik echt dat daar een verhaal zit waar ik me als liberaal uitermate goed in herken. Als je kijkt naar de overheidsfinanciën waar we de campagne heel hard op hebben gemaakt dat was ons hoofdthema, dan kan ik me daar uitermate goed in herkennen. Maar zij hebben ook dingen binnengehaald. Neem nou bijvoorbeeld zoals gisteren het kinderpardon. Uh, ja, dat hadden wij liever niet gezien. Uh, het is er wel gekomen. wel eens nou, nou... nog met die mauro? Nou ja, uh, die zou erbij kunnen zitten, heb ik van teven begrepen. We zullen het zien. Het is uh, niet iets waar wij voor, uh, als we het alleen voor het zeggen hadden gehad. Nou, daar zie je dus dat erop... waar het om gaat is dit, heer. En daarom maak ik die vergelijking... met begin jaren 80. Nederland moet, zoals alle landen in West-Europa... moet een bocht nemen. En eh, dat kunnen maar twee partijen overtuigend doen. En dat zijn deze twee partijen. Juist omdat ze eh, twee verschillende... oplossingen met zich meebrengen. Als je dat bij elkaar kunt brengen... en dat hebben wij hier nu gedaan... En dan ben ik ervan overtuigd dat je in een combinatie... tussen hervormingen en bezuinigingen... en die hervormingen zijn er wel in de arbeidsmarkt, in de zorg... in de woningmarkt, zeg maar op de grote structurele... Ik weet niet hoeveel ik ik zie toch een auto met twee sturen... waar op een gegeven moment bij een Er zit één stuur, er zit één stuur... Wie zit erachter? Daar zit Mark Rutte achter, er zit ook een kaartlezer naast... en die heet Samson... en ze zijn er beide uitgekomen... en in ieder geval gaat dat autootje niet het ravijn in... dat had gekund. Nee, klopt, alleen tot nu toe lijkt het een beetje of... Uh, Dirk Samson achter het stuur zit. Ja, ja, kijk, het beeld uh, is natuurlijk um, uh, vanaf die, uh, die inkomensafhankelijke zorgpremie, die bij ons ontzettend veel pijn heeft gedaan, uh, dat de Partij van de Arbeid daar, um, uh, daar heel goed gescoord heeft. En dat is ook logisch, want de Partij van de Arbeid had dat ding al 15 jaar in zijn verkiezingsprogramma staan. Overigens... Um, Um, uh, zou ik me niet verbazen als dat ding nooit meer in het verkiezingsprogramma komt, nee. zelfs van de Partij van Arbeid. valt Narben. nergens. We hadden het heel eventjes uh, over Maxime Verhagen, die, die zijn handen in onschuld was ten aanzien van uh, Rutte 1. Um, uh, Gert Leers, die zei ook van ja, nou, het was helemaal niet leuk, want Gert was helemaal niet lief voor me. Uh, hoe kijk jij als VVD erop terug? Want uh, nou, het CDA die zegt van ja, nou, ik weet ook niet wat ons is overkomen. Ja, we, we hebben een heel ander perspectief erop. Kijk, um, ik herinner me nog heel goed de fractievergadering waarin wij moesten kiezen of we, nadat Paars was mislukt... en daar heb ik zelf ook in, uh, mee zitten onderhandelen... Um, uh, of we, dat was Paars Plus, of we voor de PVV zouden kiezen. En Voor mij was de, de, de scheidslijn, ik geloof dat Maxime van Hagen dat ook heeft aangegeven... dat de, partij, dat de PVV er niet in, in de regering zelf zou zitten. En dat leek mij... Een... Ja, een soort monstercoalitie waarbij je voortdurend uh, met, met, met winstpersonen zou komen te zitten... die al dan niet uh, zeg maar de uitspraken in de PVV-fractie zouden moeten dekken of niet. Dus ik vond deze oplossing... Um, ja, we moesten natuurlijk afwachten hoe dat ging lopen. Niemand wist hoe dat zou gaan. Eén ding was zeker met de minderheidscoalitie... dat ze elke dag dat ze naar de Kamer zouden komen, wisten ze één ding zeker... dat datgene wat ze zich gingen voorstellen, dat zouden ze verliezen. Dus je moest altijd voor een meerderheid zorgen. En ik vond dat wel... En voor de politiek ja, was het wel verwisseld. interessant. Ja. Ja, en, en het heeft in ieder geval opgeleverd dat het ook eens anders kan. Dat het niet erg is om een keer een zeepert uh, Maar ben je teleurgesteld geraakt in de PVV niet... uiteindelijk? Nee, nou ja, in de PVV natuurlijk wel. Vooral in... in, in... Kijk, Geert Wilders heeft gewoon getoond wat hij waard is. Niks. Hij is een wegloper gebleken. Nou, dus electoraat is bij uh, hem blijven plakken. Ja, dat moet ik zien. De electoraat weet ook. Er zit, er zit in hoge mate zit natuurlijk een sentiment in van dit willen we niet. Dus komen we bij Geert weg. Maar ze willen hem ook niet, want hij brengt niks. Hij levert niet um, uh, voor compromissen. Uh, die gaat hij eerst aan. En vervolgens, als het uh, echt noodzakelijk wordt... Uh, dan loopt hij ervoor weg. Dus men weet ook dat hij als machtsfactor... dat hij uh, ja, uh, van nul en, en, en geen lijn... Maar goed, is. dan kunt u toch nu ook zeggen... dat hij, als u zegt dat het zo'n waardeloze gozer is... Dat het een ja, foutje politiek. is geweest. Kijk, ja, bij politiek. Nee, maar ja. Je kan een hartstikke gezellig sigaretje met de roken. Dat is het probleem niet. Ja, maar het gaat er meer niet, om maar... dat je nu net als Verhagen... en kan zeggen, ja, achteraf gezien was misschien niet zo handig. Want die ja, gozer is niet, maar is maar niet geloofwaardig dus, dus, gebleken. Ja, daar is dus het verschil in inzicht. Kijk, ook daarvoor gold dat ik vind, en nog steeds... en vond en nog steeds vind, een partij die van 0 naar 9... naar 24 zetels gaat in minder dan 4 jaar die kan je toch niet negeren. Dat zou toch verschrikkelijk stom zijn om dat te negeren. Daar zit zo'n heldere um, uh, wil van de electoraat achter... dat het heel vreemd zou zijn om dat te negeren. Dat hebben wij dus uiteindelijk ook niet gedaan. En ik moet ook zeggen, alleen die analyse zie ik zelden of nooit... Uh, dat, daar zit ook wel een element in. Dat als je een populist... Kijk, wa waar leven die populisten van? Dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, van uh, t, t, t, t, op de dag scoren. Hmm. En uh, als je ze mee verantwoordelijk maakt... en dat hebben we dus gedaan in, dit, uh, gedo in die gedoogconstructie... Gedo gedo ook voor de compromissen die Nederland uh, uiteindelijk verder moeten brengen. En Nederlanders weten heel goed, donders goed... ook al vinden ze die maatregelen niet leuk... vinden jullie ook niet leuk als je hier aan tafel zit... maar je weet wel dat ze genomen moeten worden. En je weet wel dat als het uiteindelijk wat oplevert... dat je dan terugkijkend kunt zeggen oké, okay, prima dat we dat gedaan hebben, daarvoor hebben we bijvoorbeeld de VVD erop neergezet. Nou, Wilders is daarvoor weggelopen, dus wat heeft hij zijn electoraat nou gebracht? Ik begrijp Neex. het wel, maar achteraf dus nog steeds geen spijt. Ondanks ik dat heb daar die... geen spijt van, want ik zie ook dat het hem daarvoor heeft afgestraft. Nou. nou ja, vat me, Hij staat op 25, juli op 21. Nee, kijk eens jongens, het gaat om de dag van de verkiezingen. Het is heel mooi om te Ah, zeggen... nu, doe, nu doe je het toch, hè? Moet je luisteren, als je hier een sporter zou hebben zitten, die ja. de Olympische Spelen, dan zegt hij van ja, ik train al weken heel ja, goed. Ja, ja. Maar ja, als het er bij een ja, wedstrijd niet ja, uitkomt, dan uh, ja, heb je weinig aan. Nee, je hebt gelijk in hoor. Ja. Helemaal goed. We, hadden we praten straks een beetje met ja, je verder. Ik wil het zeggen, want, want er is nog iets heel anders belangrijks aan de hand in deze show. Namelijk, uh, de, de, de, ja, ons eigen waakvlammetje, vlak voor de kerstdagen zit hij nog vol vuur. Het is weer uh, tijd voor. Deze week was er veel ophef over een jongetje van 15... die van zijn moeder alleen maar rauw eten naar binnen mag werken. Deze Tom Watkins leeft op een dieet van rauwe groenten, fruit en noten. Niet zo heel gek dus dat Tom niet echt lekker groeit. Hij gaat ook niet meer naar school omdat hij daar gepest wordt met zijn manier van eten... Ik bedoel eigenlijk de manier van eten die zijn moeder van hem eist. Jeugdzorg zit op de zaak. Ze willen hem uit huis plaatsen. Natuurlijk is die moeder hartstikke gek. Want alleen maar rauw eten en ook nog eens geen vlees is helemaal niet gezond. Maar om daar kinderen voor uit huis te plaatsen? Jeugdzorg doet alleen maar even mee aan de hype die om deze rauw zit. Want ik heb namelijk nog nooit gehoord dat jeugdzorg Tokkie's kinderen afneemt... omdat ze alleen maar patat eten krijgen... Worden er kinderen weggehaald uit gezinnen waar peuters al liters cola drinken? Waar geen groente of fruit aanwezig is? Waar niet gelet wordt of er te veel E-nummers in het product zit? dacht het niet. Ondanks dat de moeder van Tom van lotje getikt is, voedt ze hem zo op. Omdat ze wil dat hij gezond is. Er kunnen heel veel ouders nog wat van leren. En hun kroost wordt nooit door jeugdzorg zorg weggehaald. Man, man, man, man. Wat een kwaliteit. Het spectaculairste menselijke inzicht op deze, deze prekersdag, Jan en, en Han. Onze hoofdgast, woord voor de Buitenlandse Zaken Defensie van de VVD. En zeker niet de lichtste portefeuille is. En zo zien wij het graag bij Echte Janne. En we praten dus maar even door met onze hoofdgast, Han ten Broeke. Han, nou, uh, onze uh, vriendin van de show. Mogen we wel zeggen: Jennis. Voor uh, Intimi, uh, voor andere mensen heet Janine uh, Hennis. Ja. Minister van Defensie. Ongelooflijk Goed, leuk, hè? Vraag. Wij zijn ja. heel erg trots. trots. Ja, ja, heel erg trots. <truim> we, we, we, we, we, we hebben we een beetje gelanceerd, ge gelanceerd, geloof ik hier. Wij ja. hebben haar uh, eigenlijk uh, groot gemaakt, durf ik wel zeggen. Ja, dat denk ik ook. En, uh, nou, ik denk dat we wel meer ministers uh, gaan, gaan <laughs> voorbrengen. Anders, als jij een beetje je best ook doet, dan... Uh, Ze zei ook, je moet hier komen. Dan, ja, dan maak je groot. Maar toch uh, ging me voor. Ze ging op bliksembezoek naar Kunduz. Naar de politiemissie daar. Nou, Jolande heeft vandaag gezegd, het was niet zo handig. Ja, ach. Het is toch nog steeds niet echt heel erg handig in die missie. Het is niet zo heel veel toch, al. Ik ben er geweest. Uh, het is het wel. Uh, het is heel makkelijk om hier... Uh... Kijk, we hebben allemaal die beelden van die Playmobil-agentjes. Uh, en dat is een geweldige framing. Als je dat één keer gezien hebt, dan denk je van, het zal wel niks voorstellen. Totdat je met je neus bovenop staat. Ziet hoe groot dat kamp is. Ziet wat ze nog verder doen. Hoe ongelooflijk veel mensen ze daar aan het opleiden zijn. Kijk, wat we hadden moeten doen, en ik moet heel eerlijk zeggen, mijn partij is daar altijd vrij reëel in geweest. Ook mijn voorganger Hans van Balen, uh, die heeft altijd gezegd: kijk eens, waar, waarom zitten we daar? We zitten in Afghanistan omdat daar uh, Al-Qaeda zat. En die pleegde vanuit Afghanistan, hadden dus ze een geweldige dekmantel, een, een, een heel land ter beschikking om uitvallen te doen over de hele wereld, om met name Heerop. de Westerse wereld ja. aan te vallen. Al-Qaeda is daar gewoon verdreven, jongens. En dat was nummer één doelstelling. De tweede doelstelling maar was. Maar dat even toch door de knokken in de oeroskant, Zeker, door, zeker. Door maar ik maak je ik verhaal even, omdat die politieagenten zijn fase 2. Dus je zult wel eerst, zeg maar, het gevaar. De, de, de, de, ja, de, het, het kankergezwel dat Al-Qaeda heette daar... dat moest worden weggenomen. en dat is, groot, dat is eigenlijk gewoon teruggedrongen. Maar hoe noem je het Taliban dan? Het Taliban was natuurlijk... Eens een, een dat waren strijders. Nee, nee, dat waren strijders die... Uh, begonnen als fanatieke uh, studenten moslims die daar in Afghanistan zichzelf verenigden... en die vervolgens dat land hebben overgenomen. Nee, maar ik um, bedoel eigenlijk zeggen... Al-Qaeda vernietigen... Vernietig het. Ja. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar veel van die jongens van de Taliban... die delen wel de denkbeelden van Al-Qaeda. de Taliban die is nog best wel aanwezig daar. En het die, we is, gezegd, die zijn nu een gesprek aan het voeren. En, met... en het is ondenkbaar dat je die denkbeelden uit dat land eh, krijgt. Dus geloof nou niet dat het eruit gaat zien als een Zwitserland. Geloof ook niet dat ze gaan denken zoals wij. Dat gaat niet gebeuren. Hoeft um, ook niet. Uh, hoeft ook niet. Wat we daar moeten creëren en wat we daar moeten bereiken... is nadat de Al-Qaeda daar grotendeels um, is, is verslagen... of eigenlijk goeddeels is verslagen... is dat de Taliban in ieder geval... Geval, tot een, mag ik dat zo noemen, een beheersbaar probleem. Een binnenlands beheersbaar probleem wordt teruggebracht. Dat kan wellicht uh, doordat ze op een gegeven moment... ook serieus uh, regeringsdeelname, um, daar wordt kennelijk over onderhandeld. Ja, daar wordt gesproken. Um, en, en waarvoor wij er zitten, is dat er zoveel mogelijk veiligheid... ook door Afghanen zelf wordt geregeld. Daar wordt politie voor opgeleid, daar doen wij aan mee. Dus we hebben fase 1 gedaan in Uruskan. hebben een fantastische job gedaan... Dat erkent nu ook iedereen. Nee, maar daar um, was ook bekend van. Uh, ja, dat werd ook lang, lang, uh, werd daar een beetje laat over gedaan. We hebben een hele provincie daar, uh, die toch echt als Taliban Heartland uh, bekend stond. Nee, we zijn een voorbeeldfunctie voor, voor heel veel landen geworden. Zeker. En, en, en, en onze jongens. Uh, we uh, zijn uh, natuurlijk uh, altijd Nederlanders in slappe hap, we hebben dat. Maar absolutely. wij hebben een van de beste legers van, tenminste, de tweede legers van de, wat de wereld. Wat er in Chora is gebeurd, de slag om Chora, dat, uh, dat is echt een hele heftige strijd geweest. En was ook een keerpunt uh, voor, het, uh, uh, voor, voor Oederskan voor een deel ook voor het zuiden van, van Afghanistan. Daarnaast hebben we dus onze betrokkenheid in Afghanistan voortgezet... door in het noorden, waar we ook ooit oorspronkelijk begonnen... maar in dit geval in de provincie Kunduz en ook in de stad Kunduz... en daaromheen politie op te leiden. Dat deden we niet meer als lead nation maar toch nog wel altijd fors en met 500 man. Nou, is dat dan zinvol? Ja, dat is zinvol. Want hoe meer mensen daar zelfveiligheid kunnen creëren... hoe minder problemen Zeker wij ervan, Zeker van. Zeker weten. Daar ben over... ik het helemaal met je eens. Alleen, die, die missie is tot stand gekomen... Uh, met de flauwekul-notitie uh, voor Jolande Sap... Ja, dat ja. daar midden in een oorlog politieagenten mochten uh, uh, opgeleid worden... zolang ze maar niet meededen met oorlogjes spelen. Ja, dat kan je toch niet als een realistische... Uh, He, partijen als de VVD mee akkoord gaan. En zegt: hoi, maar lieve vrouw, wacht eventjes. We zitten hier niet in een luxe wijk in Utrecht. Dit ik... is, een, is een heel verscheurd land met heel veel oorlog. Kijk eens, zoals ik net al aangaf: wij hadden in de vorige regering. Uh, was het zo dat. of de vorige regering een minderheidsregering was. En je ja, had tegelijkertijd dat je die motie uh, uh, van GroenLinks en d 66 die maakte dat uiteindelijk die, uh, die, die politietrainingsmissie is ontstaan. Nee, maar natuurlijk, natuurlijk. Maar de, de, dat is een compromis, ja, maar wel dan, balloos. Oké, okay, nou niet, niet balloos. En er zitten ook er zitten wel degelijk elementen in. Maar ik er twee uithalen. Ik heb mezelf ontzettend mijn schouders opgehaald over die wat ik laatdunkend de enkelbandjes van Joël Voor de wind heb genoemd. En dat is dat, dat agentvolgsysteem. Ja. Ik heb me daar een paar keer ook in de Kamer um, uh, ja, toch toch wat vrolijk over zitten maken. Eer wie eerder toekomt. Hij heeft gewoon gelijk gehad. Dat systeem heeft gewoon keer op keer zijn waarde bewezen. Dus hier zit dan de zogenaamde realist van de VVD... die zegt, dat hebben we toch allemaal niet nodig. En ik had er ook geen behoefte aan, maar het werkte wel. Uh, dus uh, dan moet je die... Uh, Zij geven we die... eruit het enkelbandjesysteem. Nou ja, ze hebben een agentvolgsysteem... waarbij je dus als agenten buiten de provincie gaan opereren... die wij hebben opgeleid, dan moeten ze die kunnen worden gevolgd. En dan weten we uh, of, of die luid daarna ook bij verkeerde acties betrokken zijn. Begrijp ik, maar uh, um, dan zit je in Afghanistan. Dat is een redelijk wild land. Ja. Denk je niet dat ze die enkelbandjes dan even afdoen? Nou ja, het zijn natuurlijk geen echte enkelbandjes, maar ik heb ze La het zo genoemd. Het is een systeem waarbij je simpelweg omdat die agenten ook betaald krijgen... er is een, uh, gewoon een een modern systeem waarbij ze letterlijk geld uit een ATM kunnen halen. En, en, en daar kun je heel makkelijk nagaan waar ze zich bevinden. En als ze teruggaan naar hun familie, en dat hebben ze ook gedaan... dat zouden we allemaal doen misschien, rondom de kerst zeker... dan, dan kun je dat opsporen. Maar er zijn ook momenten geweest, ik dacht, van moet dit nou werkelijk nog? We hebben ook met GroenLinks zitten onderhandelen. En, en ja, het is zo, die partij zit totaal anders in elkaar... als het gaat om de inzet en het gebruik van geweld... Uh, namens de overheid om een bepaald goed doel af te dwingen. Goede doelen zijn ze altijd heel erg voor... Um, uh, en, en, en ze lopen ook altijd voorop als het gaat om uh, verscheurd zijn over de ellende in de wereld uh, maar op het moment dat er opgetreden moet worden ja, dan zie je ook de verscheurdheid in die partij en dat is volgens mij wat Jolanda Sapok heeft aangegeven tussen diegenen um, uh, die, die dat wel willen uh, Marico Peters bijvoorbeeld die daar uh, volgens mij een realist in is en, en mensen in die partij die dat helemaal niks vinden Nou, daar hebben we geen last meer van want die partij bestaat uh, geloof ik niet meer ja, ja, ja. Um, de missie gaan we die afmaken want die Duitsers die willen een peren ja ik denk het wel en meestal gaat dat bij dit soort zaken zo. Okay, de Duitsers hebben verkiezingen. En je hebt ook bij onze verkiezingen de vorige keer gezien, toen we nog in Oerskan zaten, hoeveel invloed dat had. Mm -hmm. uh, met, namelijk de Partij van de Arbeid die ineens het CDA dwong. Uh, daar zei Maxime Haag ook nog een paar leuke dingen over, geloof ik, in die afscheidsinterviews die hij yeah. heeft gegeven. Uh, dat dat dan zijn schaduw vooruit werpt. We hebben in ieder geval een goede afspraak met de Duitsers. Dat ze, als ze echt weg zouden gaan, geven ze een, een, een, een three-month notice. Um, en dan is er nog tijd genoeg om een oplossing te verzinnen. Nou, de Amerikanen die willen natuurlijk ook weggaan, en op een gegeven moment gaan we met z'n allen daar weg. Ja, we Dat we is En dan, dan is het daar uh, gezellig. Ja, dan is het, geen, is het geen Walhalla, is het niet de hemel op aarde, dan is het nog steeds een verscheurd, verschrikkelijk land met ontzettende armoede. Maar dan is het ons probleem niet meer? het is in ieder geval niet meer een probleem... wat zich direct op onze uh, doorstep voordoet. Nee, want dat leek en zo dat we op een gegeven, gegeven moment dachten van... nou, misschien is het ook wel niet leuk dat die kinderen niet mogen vliegen. en dat die vrouwen geen blote enkels mogen hebben. Misschien uh, is dat. Ook maar daar, maar dat, maakt, dat is ons probleem gewoon dan ook even niet daarover meer. daarover heb ik wel eens gezegd... kijk, in, in Afghanistan ging op een gegeven moment... 6000 uh, uh, meisjes weer naar school. Dat is een fenomenaal resultaat. Tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn. Dat is uiteindelijk is dat een... Ja, op zijn best een, een, een, een bijeffect van het feit waarvoor je er zit. En dat is om veiligheid zit. te creëren. Is is in sommige je steden vind. zal dat heel goed gaan. Um, in andere steden helemaal niet. In sommige gebieden zal je zien dat het regeringsleger misschien uh, de overhand heeft... dat de politiefunctionarissen een redelijke mate van veiligheid kunnen waarborgen. En in andere gebieden zal de, de Taliban misschien... Denk je niet voor een deel deeltregen... het de is het Is het... Terwijl de, de, de, de, de volkskrant-correspondent de uh, nam ook afscheid bij Nathalie Wright. Ja, ja. Dank je. heel goed. En ja, en, en, en, ja die, daar, daar kwam door, door, door, door, door, door, door, door, over alles doorheen een emotie. Maar in ieder geval een heleboel vriendschap, een heleboel geweldig... maar ook een hele grote angst dat het, dat het ja. Ja, in, in, in, mits in de steek gelaten... binnen de koste keren weer terugvalt in wat het was. Terecht. Ik weet niet of het weer terugvalt in wat het was. In ieder geval we kunnen, een ander kunnen we constant kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook de laatste keer dat ik in Afghanistan was... heb ik gesproken met... Uh, Um, de tweede, de, de, de ISAF-commando, de, de, de, de, de Brit die daar zat onder de, de Amerikanen... die meestal het commando hebben. En die zei, um, ja, de Taliban zullen voor een deel ook weer gaan meedoen. Maar Taliban is voor ons niet... Ik bedoel, wij kijken daarna als zo'n één groot um, uh, een soort monster, éénkoppig monster. Dat is het niet. Uh, heel veel uh, dorpen kennen daar um, de situatie dat een aantal van jonge mannen verdwenen zijn. En die zijn dan bijvoorbeeld, hebben zich in, uh, de, in de bergen verscholen. En ze hebben zich aangesloten bij strijders die wij aanduiden als de Taliban. Ze maken nu afspraken met die dorpen. Dat als ze die jongens weer terug kunnen, kunnen nemen... dat dan ook de eer van het dorp op het spel staat en van de families... Uh, mits ze dan het geweld afsferen. Dat schijnt een heel goed lopend programma te zijn. Dan kun je nou, je schouders over ophalen? Nee. Oh ja. Dan maak je dus gebruik van de Afghaanse methode om Afghanen weer terug te krijgen in hun dorpen. En dat levert relatief veel veiligheid op. Levert dat een totaal andere manier van denken op? Gaan al die vrouwen ineens meedoen in die sura's? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Misschien wel. Daar waar het wel zo is, mooi, all the better. Um, waar het ons om ging, is dat het noodzakelijk was... dat de westerse wereld werd in een hart geraakt. Dat was 9-11. Ja, en dat hadden we niet nee, echt, dat hadden we niet zomaar voorbij kunnen laten Zeker. Gaan. En dat hebben we dus niet gedaan... En maar we vechten al niet zo heel lang tegen al -Qaida. Was, is het niet meer. Nee, maar we vechten al een tijd niet meer tegen al Qaeda in Afghanistan... Nee, maar, maar tegen de Taliban. Het maar is misschien wel goed om even te markeren dat dat dus niet meer uh, zo is. En dat de Taliban... Uh, A, er is niet één Taliban. En voor zover de Taliban is... Um, uh, zullen ze voor een deel moeten gaan meedoen. Ja, uh, het zijn niet... Uh, uh, ze houden er niet een idee op na die wij hier om deze tafel erop nahouden. houden. Maar gelukkig wonen ze ook niet hier. Nee, dat is waar het is, ook een, het, is, uh, niet, het is een cynisch en akelig ding, en dat blijft het doen dan ook. Uh, we, gaan, uh, we gaan zo een beetje verder praten, Han. Want eerst iets heel belangrijks, wederom is heel belangrijks. Ik heb ook de leukste dingen, mag ik aankondigen. Ja, dat programma. is niet voor niks hoor. Ja, ook wij, Echt Jan, zijn barmhartig met de feestdagen. Wij geven namelijk aan de geestelijke gestoorde... Uh, en met liefde één t-shirt weg in het uh, fameuze radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jan het Ja, ja. Het hoogtepuntje op de zondagnacht. Ik leg het nog één keer uit. En het citaat dat je straks te horen krijgt. zitten het drie nieuwsfeitje verborgen? Welke drie is natuurlijk de vraag? De en 2 en als je herkent. kent. En dan krijg je de enige echte, echte, echte echt, Jan t-shirt. En we zouden graag dit weer snel willen doen. Dus, dus uh, dat, uh, dat hele koor... Ja, doe zo maar zo. luister dan ook goed. Ja, luister in één keer. Ben, dus, je de Bas, lijn nu. Bas, je bent de eerste luisteraar. En niet ja. vragen mag ik het nog een keer horen. Je moet nee, nu luisteren. luisteren. Ja, Kom, Ja. Het is een bijna klassiek kerstverhaal. Michael Bogert is aangekomen in Syrië. Opnieuw wil hij bemiddelen om de burgeroorlog daar te beëindigen. Ja, pijnlijk slecht weer. Nou, nee, ik vond echt, als ik heel eerlijk ben... Oh, vond dit keer goed? Ik hoorde losnaadjes niet eens. Het is een soort paflof, na, naadjes, het is een soort paf paflof als, als dat spel geweest is, dat ik zeg pijnlijk slecht. Maar was deze goed? Ja, nee, dat zat echt goed in elkaar. Oh, want hij leuk. kwam in hetzelfde bericht, kwam twee keer hey, terug. Ekebouter, goed gedaan, jongen. Dus weet je wel, het was een soort uh, van sandwich. Was nou, het. geen kerstpakket trouwens, Maak, maakt niet ja, uit. Goed, uh, goed, Bas, ben je daar? Hé, hey, Jan. Hey Bas. Ja, gaat lekker jongen met jou. Ja, prima ouwe Reus. Heerlijk, uh, heb je zin in een t-shirt? Ja, ik heb er al een paar, maar kom maar op. Heb er op. Nou ja, kom ik jij maar op, op. dan kunnen wij verder met ons leven. Ja, zo, zo, zo is het ook. Ik ga niet vragen, nog een keer. Uh, te, ik denk dat het gewoon over kerstmis gaat. Kerstmis? Het gaat erover er dat Michael Bogert niet de kop van Jutel zijn, dus Michael Bogert wil eerst dat anderen gaan zeggen dat ze hebben gebruikt En daarna gaat hij iets zeggen. En ik denk dat er weer een bemiddelaar naar Syrië is ingevlogen ja, om de oorlog te houden. Maar dat heeft niks opraad. met kerstmis te maken, Bas. Ja, maar het, het, gaat toch over, het eerste verhaal was toch over het is net kerstmis? Nou, het leuke, is, van, het kerstmis het leuke is dat Bas, Bas voor, voor de andere gasten alvast heeft voorgezegd. Eén, er is inderdaad een gezant naar Syrië vertrokken. Twee, Michael Bogert, Er is inderdaad een verdoping bezig geweest. Ja, dus, dus je hoeft alleen nog maar één antwoord te hebben. Ja, sorry Bas. Maar dit, ja. Dag je was. Dit was niks. Tot ziens. Paul. En misschien heeft Paul dan de derde. Hé, hey, echt Jan. Hé god, god, Paul, honger, hey, Paul hey. heb je honger? Nou. Ik ga het ook even een compliment willen maken. Kabouter. Een compliment willen maken aan wie? Kabouter. Aan de kabouter. Ja. Uh, kabouter, ja. nog een compliment. Nou, twee complimenten, ja, dat zijn, zijn ja kan niet meer stuk. Goed, we kent dus kent. Syrië en de bemiddelaar. We hadden Michael Bogart, wil geen kopfeerd zijn. En we hadden honger. En de honger. derde is de tunnel in Japan. Oh mijn oh, god, god. Krijgen we die tunnel in Japan? Ik krijg helemaal de ziekte van die tunnel in Japan. Matje, uh, uh, Matje... Hey. Dag, met hey, je? Um, ja, het, het is even geleden. Mag ik hem nog een keer horen? Dan kan ik die derde eruit halen. Ja, doe het maar snel even. Sorry, effe, doe het even snel. Nee, het maar. is een bijna klassiek kerstverhaal. Michael Bogert is aangekomen in Syrië. Opnieuw wil hij bemiddelen om de burgeroorlog daar te beëindigen. Nou, ik luister. Oh, take me to the clouds, je LMC dit land kan echt zoveel beter. Kan dit af... Ik, ik, ik, ik, ik, ja, je krijgt toch iets van... Nou, er moeten gewoon meer mensen naar Afghanistan. Ja, uh, dit ik, hele zooitje voorop. Dit, dit, dit, dit, dit gewoon... spelletje kunnen we beter kanonnenvoer noemen. En dan ja, een hele ja, boel ja. verschepen naar Afghanistan. Ja. Uh, Laurens. Ja. Als je zingt is het gelijk klaar. Laurens. Hallo? Oh, dat is een serieuze jongen. Nee hoor. Hey, Jan Roosje bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo lelijk als ik had verwacht? Want Jan Roosje laat me schrikken als je lacht. Ja. Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat laatste feit heb je wel gelijk in. Ik heb redelijk gele tanden. Maar aanzienlijk maar, qua antwoord uh, is het niet best. Nee, Niels? Ah, oh, wat is die toch een vreselijk vakzitter. Nee hoor. <laughs> nou Ed, doe ad ja, maar. Nou goed, ik Ed maar. Ik wil er niks meer van Ed. Ed, is Ed er? Ad. Ja die is toch? Ed klinkt als een serieuze man. Ed, gaat goed? Ja, die laatste tweede van Boog gaat en die verstand is ik ook. En dan gok ik het het eerste. Het is ook op de voetstoelbank. Ja, ja! Kom maar hey, door! Ed, ja, Ed, hier heb je een t-shirt, ik wil er ook niks meer van weten. Ed, nou, Ed. Hey, Succes allemaal! Ik ja, ja, ben een genie, Ed! Wat is dit? Electro. Zit dit? Ed, zit er zit er je, je nou een storing op de zenden? We hebben hier oh. een tweede kamer. Oh, is dit is muziek! Ah, moderne muziek, leuk! Nee, maar doe daar nou eens even lekker normaal. Ja, ik ga wel even plassen, dus lak, doe maar een heel even klein stukje. Ja, vind je het goed? Nou nee, ja, ik vind het belangrijk. Ja, nee, maar ik moet echt serieus heel nodig. Ga ja, maar dan. Oké, we dan. Oké, okay. Kom, taak, ben een dondergok. Kras je als een hondenblok. het is toch een tijd, Ja, ik weet, alles van naar vissen Stroom schoot uit het piemeltje. spanning, niet vriendelijk, Want dit gebeurt wel eens vaker. Moedertje zwart geblakerd. En de is overal kijk met jullie in je stopcontact. Kijk met jullie in je stoppenkast. Je kan niet eens bij het knopje gaan. Dan kom eens bij met je stekker dood. Techniek is lekker En we gaan heel lekker zo. Stekker in je mond, hou je bek ja, gewoon. Zeg maar die nee. Ja, maar dit is het nou voor een takkenherrie, koute. Ik heb even een live uh... rieskie te maken met de kabouten, dames en heren, jongens en meisjes. Want uh, dit was de jeugd tegen elektrotechniek een werkelijk waardeloos stukje muziek van Nederlandse makelij. Ja, het was, ik, uh, dit noemen ze dan uh, het Ook grote, naar Afghanistan. Het grote talent van Nederland. Dit. Maar ik, ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat ik vond het redelijk. Uh, ja, ja mijn ja, kleuter met een beatbox. hè? Dat is een beetje waar we het over hebben. Ja, nou. Goed. Nou goed, dat denk ik natuurlijk een water over die is namelijk goed is maar. Zeg, uh, Jan? We ik, ik, ik, ik gaan... Nou, twee, twee weken geleden voorspelde... Onze, onze weergoe, onze grote Wil je iets man, zeggen, Jan? Want het komt er niet heel duidelijk nou, uit. Weet je, al al ik, zal ik het nog een keertje terugvoelen? Ja, doe, doe, doe. Weer. Onze weergoe... Ja. Markie Putto... Ja, ja. Het genie. De man die... Zes jaar vooruit een afstedentocht kan voorspellen. Voorspelde bij ons twee weken geleden... Ofwel een kledernatte, ofwel een spierwitte kerst. Nou, we oh, weten ja. inmiddels dat het zeer waarschijnlijk is dat het de eerste wordt. Maar... Het was nog helemaal niet zo makkelijk. Dus schakelen we even live met het weerfenomeen. De goeroe van de botsende luchtsystemen. De keizer van de lage luchtdruk. En de groot vizier van de Noordoostenwind. Om toe te lichten waarom het is gelopen zoals het is gelopen. En over met de kerst. Nog een witte kerst gaan. Ja, ja, ja. En ja, een, een, ja, een, een ja. hele goede rij al, algemeen voorspellen. Want je kan werkelijk alles. Mark Puto, Dag Jan. Dag, het? Mark, ben er ook, hè? Zeg je mij ook dat ik heb of niet? Benau! Natuurlijk, het was een uh, fenomenale aankondiging, Jan. Zeg ik. Ja, ja, zeker. Het uh, is toch een uh, natte kerst uh, ja. geworden. Maar je zei het al, hè? Op het randje van nat en koud. Het, ja. het noordoostelijke helft van ja, het land. Het in de greep van de woeste noordoostelijke stromen. en het zuidwesten. Overigens dat? Eh, dat? Ja. wil ik wel aankondigen. nu we het toch over de natte eh, kerst hebben. Oh, Kim, eh, Holland. Kim Holland. die komt vanavond <laughs> ja, nog eh, in de uitzending. Maar, maar Kleddernatte kerst kouseren. Goed, jawel. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, putto. Uh, nog? Ja, kom maar. Ja. Maar je zei het al, hè? Tjonge, jongen, jullie blijven praten, joh. Ja. Maar, ja. Nee, maar, ja. Euh, wat wordt het, is er nog een kans op wit? Nou, Jan, uh, twee weken geleden even recapitulerend wat jij met je vrouw van plan was. Nee, is een beetje flauw. Weet je nog? Nee, weet je niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Vertel eens even wat. Was Jan Roos met zijn vrouw van plan? Nou, nou. om een witte kerst te geven. Oh! Ja, weet je oh. nog. Oh. Wel op dat je je trouwens straks ook is, Mark. Ja. Dat ken op. <laughs> ja maar Even, even dan inderdaad ja, even komt het op twee weken ah, geleden. Het is dus ja, goed dat Jan de ja. Heemskijk dat nog even, ja. uh, even behandelt. Want het klopt, ik heb toen gezegd, we kunnen twee kanten uit. Het is natuurlijk altijd met het weer. Hè. Ja, precies. Maar goed, goed weer of, of niet goed weer. Of heel koud met sneeuwval. Of nee, we gaan echt naar een boterzacht zacht uh, scenario toe. Nou, dat laatste is natuurlijk uh, het geval nu. Boterzacht zacht over boter Weet je wie er straks is? We hebben natuurlijk wel even de kou gehad. Kijk, en die koude lucht zat heel dichtbij. Sterker nog, in het noordoosten van het land was het min 1 graad. Het was kiele-kiele. In het zuiden was het plus 10 tegelijkertijd. Dus je enorme verschillen. Dat geeft natuurlijk aan dat die koude lucht heel dichtbij zat. Eigenlijk. En die kou is nog steeds dichtbij. Boven Duitsland en boven Polen, Scandinavië, noem maar op. Nee, maar goed, die zuidwestelijke wind... Kijk, die hebben we natuurlijk eigenlijk iedere winter. We moeten ons uh, beseffen dat, of we moeten beseffen dat een, uh, een koude decembermaand... eigenlijk een zeldzaamheid is in Nederland. gewoon ja. de gewone zachte, natte Ja, precies. Winter. Afgelopen drie jaar was het wel... Maar hey, Mark, weet je wat mijn ineens te schieten, trouwens? De nou, zuidwestelijke stroming in de winter, hè? Ja? Komen daar al die bultruggen ook van? van ja, dat is weer twee niet, van de kus niet, gezien, Dat weet hè? ik niet of, dat, uh, of de windrichting uh, bepalend is... Uh, wat vinden wij van bultrug eigenlijk, trouwens? Nou ja, niet veel. Is een beetje hype, en... maar dit, bedoel, die ook, ja, nee, nee, dat bedoel ik beste interesseert eigenlijk iets zelf. Maar ook niet erg Laten lekker uitzoeken. Hey en Mark, omdat jij naast dus, zeg maar, het weer voorspelt, omdat je natuurlijk onze weergod Goeroe en de rest bent, ja? eh, voorspel je wel meer, hè? Eh, en, en wat vond je nou van die Maya's? Die zaten er wel naast. Zo. Hm. Ja, niet maar zo goed, vaak. Dat, dat dat kon toch iedereen uh, wel bedenken. Nou. Uh, uh, niet iedereen uh, dus... hoor, er stonden een heleboel mensen in gekke te pakken op een Franse berg. Ja, daar heb ik niet zo wakker van gelegen hoor, moet ik zeggen. Zit, nee. Oh. Nee. Ah, ja, laten we het ook uitzoeken die maa hey, uh, uh, Weet je al meer over de zomer, want ik bedoel qua strandhuisje... Uh, want, dan... Oh ja. nou, uh, even, even het volgende, dat is, is een beetje een logistieke kwestie. Uh, oh. Hebben jullie volgende week nog een uitzending? Want dan ben ik van plan. Uh, dat is dan de dertigste op de 31 ste als ik benieuwd. Naar de dertigste? Dertigste, ja. ja. Uh, is het dan wat om misschien met een... Ja, dat is heel uh, revolutionair om met een, met een jaarprognose te komen wat het weer betreft. Is nee, dat het ja, is geniaal. Mark Putto, je bent, je, bent, je bent de kers op... Uh... Op de taart. Ja, weet ik nog niet. Maar in ieder <stim nosotros> geval, <Anyway, acht> je bent een enorme leuke hey, kers. Mark, maar Mark, even, even de spanning ja. tot het ondraaglijk op te bouwen. Wat stellen we ons precies voor bij een jaar... Zijn zei je nou? Jaar oh, ja. weer, jaar een jaar overzicht. Een jaar weer over. Oh, prognose. Prognose, ja. ja. Oh, we kijken niet terug op een nee, jaar. Nee, we kijken nee, nee. vooruit. uit. Dus nee, dan gaan we ja. vooruit blikken en dan kijk ik dus gewoon. Ja, kijk ik, van maand ik, tot maand, ik, maand ik, van, als het ware. Ja, klopt. Het kan niet week tot week, maar nee, wel uh, nee. een maand, globale maand, inschatting ja. Van, ja. van het weer in 2013. Ja. Leuk, dat ja. uh, lijkt mij te gek. Nou. Blikken, blikken we dan ook misschien nu even terug op het weer van dit jaar? Dat we daar nog een soort van. Nee, nee, laten we dat niet doen. Nee, precies. Een rijtje? Ik zit te denken aan een van... rijtje. Ik zit te denken om om, om Mark ook uh, langzaam te brengen. We moeten, de, we moeten Mark niet langzaam brengen. Niet een rijtje? Brengen. Nee, nee, volgend, volgende week gaan lijstje. wij... een uh, Nee, nee. Uh, uh, mag ik je hartelijk danken, Mark Putto? Ja, we zijn klaar, hè? Nee, ja, nee oh. ik wil nog één ding weten. Oh, komt er nog een Elfstedentocht? <laughs> nou, Jan, ik kan je vertellen... en dat is echt het nieuws van de dag, denk ik... dit jaar niet meer. Maar uh, ook Super. niet in uh, januari of februari... Dus, uh, dus weer tot Marvin. Ja, is een beetje teleurstellend voor de Helemaal niet. Helemaal niet. Mag ik even ook zeggen dat ik het wel aan een ecograp vond van Mark? Die oh, zei niet meer. Ja, was leuk. Ja, ja ik had hem ook. Helemaal. Ja, maar één ding. Oh, mag ik nou, even nog, nog, één nog één ding? meer nog zeggen? Ja, ja, ja, wel, natuurlijk. Wel. Nou, ja. nou, kijk, we zitten nu met zo'n. Uh, ik zei het net al. Een boterzachte Zuidwestelijke circulatie. En wat je vaak ziet in de winterperiode. Is dat het gewoon heel lang kan aanhouden. Soms duurt het oh. iets van zes weken. Oh. Maar Piet Paulus, maar... Ja, waarom haal ik die er eigenlijk bij? Dat ja. weet ook niet maar goed. Maar die, uh, die verwacht de eerste kou pas in de derde week van man, januari. Man, man, man, wat een brutser. Ja. Maar uh, ik zelf denk dat januari toch wel weer wat kou zou kunnen opleveren. Goed, ah, leuk. Misschien is het leuk om daar dan... Uh, ja, nou dan gaan we eens eventjes... Week, uh, ja, ja. Hé hey, Mark, uh, ontzettend ja. bedankt, Hartstikke je hebt bedankt. ons weer heel veel uh, bijgebracht. Heb en, je het kerstpakket en, uh, al gekregen? Heb je het kerstpakket al gekregen is eigenlijk de vraag. Nee. Nee, nou dan komt ah, het misschien dat misschien nog wel. Dat komt toch helemaal niet. Ja, is dat, uh, is dat mij voor de gek houden of is het echt? Zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben nee, voor nee, alle nee, vaste medewerkers nee, nee, nee. waar ja, je ja. er eigenlijk niet één van bent, maar je bent maar ja. wel vaak nee. bij ons uh, ja. een kerstpakket. Een onbaatzuchtige als je bent. Uh, met de uh, en ingemaakte kersen zonder pit. Ik ga. Dus, ja, helemaal. Ja. Okay. Op, op ja. sap en trouwens over pruimen op sap. Weet, weet je wie straks, straks komt? Na. Na. Ja, dat is zo ja. Kim Holland. Hé, hey Mark Puttel, dankjewel. Dag. Maak er iets Mark. moois van. En slaap lekker. Tot volgende week. Goed zo. Dag, dag. Wat zal zeggen ja-overzicht met Mark Putten, Dat wordt lachen. Volgende week allemaal luisteren. Nou goed, over een paar weken staan onze Patriots een paar Turkse ja. steden te beschermen tegen ja. de Syrische agressie Han Broek is voorzitter van de vaste Kamercommissie van Defensie. En we praten verder met onze hoofdgast. En dat doen we namelijk niet voor niks. Dat doen we namelijk voor u, luisteraar. Ja. Om je te informeren over dingen die je ertoe doen. Juist, hopen we dan maar. Heeft dat nou ja. zin uh, die Peters daar neerzetten? Ik weet dat je nu ja gaat zeggen, want ja. uh, jouw minister heeft dat neergezet. Ik... Ook jouw minister, uh, of jullie minister, ja, moet ik eigenlijk. het is wel zo. Ja. Alleen, kijk, ik, Patriots. Ja. Drie landen in de wereld heesen. Ja. Dan denk ik, dan is er iets misgegaan met de productie of, of ze zijn ze te duur? Nou, het zal het laatste wel wezen. Duitsland, Nederland, Amerika. Ja. Uh, ons wordt gevraagd uh, door de NAVO: uh, breng die spullen hierheen, dan moeten we dat doen. Nou, hoeven niet te doen. Uh, we nee, maar je je leuke, doen. leuke mensen als wij zijn. Zeggen we tommen naartoe. toe. We, we vliegen van het Eindhoven. We, we zitten een paar containers neer. We vliegen. Ja, we Dan gaan we doen. een boot vanuit Eems Jan. Een, een boot. boot vanuit Eemshaven. Dan gaan we naar Turkije. Het verhaal is dat ze er eigenlijk al zijn. Hè? Nee. Uh, ja, ja, ja. Dat is zo'n een leuk cookie. Nee. Hey, maar, maar... Ik, ga, ik ga zelf uh, kijken in de tweede week van, uh, van januari. Beetje... Ja. Maar vind je het niet wat? Want de, de, kant... de regent, Andana, scherven. Daar, uh, uh, nee, maar de ja. kans natuurlijk dat, dat die Assad zegt: Ah joh, ik heb nog een paar raketten over, ik schiet ze naar Turkije, is klein. Want hij is voornamelijk op zijn eigen mensen aan het gooien. Nou, hij, heeft, uh, hij gebruikt op dit moment, uh, het is echt verschrikkelijk, hij gebruikt skuts ja. tegen zijn eigen bevolking. Dus hij zet raketten in tegen zijn eigen bevolking. Dus hij reert en weer teruggevallen. Is nou, die, uh, en die raketten hebben een bereik van, uh, van 300 kilometer. Dus als hij ze afvuurt, in de, alleen al in de buurt van de grens... dan kan hij dus behoorlijk wat steden, Turkse steden... Adana is de stad waar wij uh, Peter de Batterijen ja. gaan opstellen. is een stad met anderhalf miljoen inwoners. Uh, en het ligt dicht genoeg bij de grens... om geraakt te kunnen worden door een afzwaaier. De grote vraag is, wil je nou wachten op zo'n afzwaaier... en die ellende die dat met zich meebrengt, of wil je gewoon aan Assad het signaal geven van, kijk eens, um, uh, dat dus niet, en hier gaan wij uh, sowieso een bondgenoot die dat vreest, gaan we en de burgers van die bondgenoot beschermen. Ik ben heel trots dat wij dat gewoon doen. Dit is precies waarvoor de NAVO is opgericht ooit. Als we dit niet zouden doen... dan zouden we eigenlijk geen knip meer voor de neus waard zijn. En ja, het klopt, er zijn drie landen die dat kunnen. De Amerikanen, de Duitsers en wij. We hebben ons daarin gespecialiseerd. We hebben die dingen ook al ingezet in de Eerste en de Tweede Golfoorlog. Dus wij weten ook een beetje waar we, uh, waar we mee van doen hebben. We hebben ons ook binnen NAVO-verband op dat vlak gespecialiseerd. We gaan dat overigens binnenkort met de Duitsers doen. Dat is uh, omdat dat wat goedkoper is natuurlijk. Um, dus ik vind het goed dat we dat doen. Dit kunnen we. En dan moet het ook gewoon uh, moet ook inzetten. Zeker omdat het nodig is. En het is nodig, jongens. Is het ook de angst voor die chemische wapens die ze erop kunnen schroeven? Ik denk niet dat dat snel gebeurt. Um, er wordt gesproken over dat er um, binnen Syrië. En Syrië is natuurlijk, heeft natuurlijk zelf verklaard chemische wapens te hebben. Um, dat er zo'n 3 à 24 sites zouden zijn waar chemische wapens zijn opgeslagen. Er zijn ook aanwijzingen dat er verplaatsingen zouden zijn geweest. Uh, de vrees die de, de, de wereld heeft, is natuurlijk dat dat in de verkeerde handen zou kunnen komen te vallen. Uh, op dit moment gaan waarschijnlijk vooral Russische uh, ingenieurs nog steeds over die wapens. En de grote vraag is natuurlijk: wat doet Rusland? En Poetin heeft deze week in een heel interessant commentaar, volgens mij al een beetje een soort voorwaarschuwing aan Assad gegeven dat hij. Kon laten vallen. Ja. Um, en uh, ja, de, hoe eerder de man daar weg is, hoe beter het is. Want dit conflict moet echt nu ingedampt worden. Hij in zal het niet gaan uh, nemen. Um, dat hoorde ik niet. Wat, nee, sorry. Ja, nee, ja. De, de, de, de, de, dat hij weg moet is duidelijk. Maar ja. ik denk dan onmiddellijk van... De, de, wat de, de, komt er daar... terug? Ja. ja, dat is toch inmiddels ook alweer een, een tamelijk Gemalleerd. Zeker. Uh, en uh, ook, ook daar ja, kan je uh, enorme twijfels wat ik bij hebben. zeg, wat ik zeg. Ja. Uh, De oppositie heeft zich nu verenigd. Die nieuwe oppositiegroep die zich heeft verenigd. Die, uh, we kijken natuurlijk heel nadrukkelijk naar... kunnen die bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een, een bekende Alawid... Kunnen die, uh, dat, dat is met name de groep die Assad nu nog in het zadel houdt... Uh, kunnen, uh, gaan die over. De Koerden spelen daar een, een, een, een, een bijzondere rol... want die, die hebben van niemand iets te verwachten, ook niet van Assad. Uh, Christenen uh, zijn hun leven niet zeker na een nieuw, als, er, als er een nieuw regime zou komen. Dus het is allemaal heel precair... Maar je moet er niet aan denken dat dat land in vlammen opgaat. En uh, ja, voor de burgerbevolking die nu al ja, getroffen wordt... Ik wil het zeggen, ze zijn lekker bezig. Aleppo is plat. In, en, is niet en, plat, maar, maar is in ieder geval wordt zwaar beschoten. Zie, en, en, uh, in Damaskus schijnt het ook al behoorlijk los te zijn. Ja, dat is Brahimi, dus de, de, de, de, de nieuwe gezant... waar jullie net in dat knip- en plakwerk uh, uh, Michael Bogert voor in hadden. Die, die is daar dus nu weer naartoe. En, en ja, die kon niet eens landen op het vliegveld van Damascus omdat daar gevochten werd. Wanneer gaan wij uh, die uh, verzetsgroep erkennen... Nou, we hebben dat we al We hebben het uh, een beetje subtiel erkend als een, uh, legitieme uh, uh, vertegenwoordiger van, oh. het, uh, van de Syrische bevolking. Nee, maar de Amerikanen die hebben gezegd dat, dat, die erkennen we, die groep ja, die, die erkennen we. Ja, zijn er wat simpeler die... in. in uh, uh, wanneer in die... doen wij dat? Nou, we hebben dat al gedaan met de Europese Unie. Uh, maar het was heel goed om dat niet te snel te doen, omdat je moet juist precies om wat Jan Heemschek nu juist zei... Van wat komt er daarna? Jij kunt invloed uitoefenen op wat daarna komt... door nu al aan te dringen dat die oppositiegroep... voor hun erkenning dan ook zoveel mogelijk... inclusiveness noemen ze dat... maar zoveel mogelijk ja. van die groepen erbij neemt. Omdat dat voor een deel alweer de sleutel is... voor de oplossing hierna... En um, dat, dat schijnt nu redelijk uh, te gebeuren. En, uh, we zaten net al over Afghanistan, toch in een soort van, ja, in een soort van, nou goed, ons primaire doelstelling is dan, om wat killetjes uit. uit is veilig gesteld. En we hopen er maar het beste van. Is dat ook een beetje de samenvatting van de Arabische lente, dan? Ik, ik, ik heb niet bij Pauw en op de tafel staan dansen vanwege die ja. Arabische lente. Dat zijn andere mensen geweest. Um, ik heb ook nooit uitgedrukt in termen als lente-winter. Ik bedoel, ik heb het wel eens gezegd, een soort de vivalisering van wat daar gebeurt in die Arabische straten, is aan mij niet besteed. Het is gewoon een feit. En wat ook een feit is, is dat de Amerikanen ons niet meer komen helpen. Dat hebben we in Libië gezien. We hadden hun hulp daar nog wel nodig, maar hun vingerafdrukken staan er... maar zo, zo op. Hè? Zonder die honderd ja, van de Amerikanen konden we daar helemaal niks. Uh, maar het is in feite nu, het is onze achtertuin. De Middellandse Zee is een soort binnenvijver geworden... waar Amerikanen zich niet of nauwelijks mee willen en ook kunnen bemoeien. En dat vraagt dus van Europa iets anders. Wij zullen heel snel moeten emanciperen naar... Een, uh, een type internationale en ook machtspolitiek... waarbij wij erkennen dat de regio is wat die is. Uh, dat die buren van ons aan de zuidkant, uh, die gaan niet verhuizen. Die worden ook niet anders. De sharia zal wel degelijk ook een onderdeel zijn uh, van uh, sommige van die, van die regimes. Hoewel bijvoorbeeld uh, niet alle moslimbroeders en alle salafisten zijn dezelfde. In Tunesië gaat het relatief goed. In uh, Egypte kijken we met angst en beven. Uh, in Syrië hou je je hart vast. Libië is een zootje. Ja, Libië is een soort, maar het had nog veel erger gekund, vrees ik. Um, waar je rekening mee hebt te houden, is dat het onze achtertuin is. En dat betekent dus dat wij daar een serieuze veiligheidspolitiek op moeten gaan. Zeker, maar als dus Europa moment... moet gewoon serieuze werk maken van het beveiligen van onze buitengrenzen aan de zuidkant. En we zullen ook een, een, ja, een wat volwassene politiek moeten voeren in de zin van dat als er een keertje een, een moesie is met een, een, een uitspraak die ons niet bevalt, dat we niet direct denken dat we met het terugroepen van de ambassadeur daar de wereld weer verbeterd hebben. Daar moet je gewoon wat realistischer in zijn. Dus we moeten ons eigenlijk meer terugtrekken op ons continent en niet denken dat we... Nee, nee, nou, nee. Ja, ik bedoel meer ja. zeggen in de, op een soort, soort uh, uh, we hebben toch wel een nee, volwassene nee, maar we, we hebben het idee dat we de, dat we, dat we de democratie kunnen uitrollen nee, tot, tot, tot diep in gegeven. Afrika. Wij rollen de democratie niet uit. We kunnen wel bijdragen aan zekere mate van voorspelbaarheid, vrede en veiligheid. En ook met name die veiligheid is van belang. <coughs> Kijk naarmate, Is dat uh, ook de reden waarom we Syrië laten uitbranden? Nou, Syrië laten we niet Maar nou, ja, Wat doen we dan? Nou, wat, we, ja, wat moeten we doen? Jij zegt volwassen naar buitenlandpolitiek. Ja, de, de heel veel mensen zeggen van... Ah, jullie hebben uh, in Libië dus ook Syrië. Nou, dat is werkelijk naïviteit ten top. Um, uh, Libië is een totaal andere situatie. Libië, daar konden we... Wederom, met hulp van de Amerikanen was het ook mogelijk... om bijvoorbeeld hun, hun luchtafweer binnen een paar dagen... in ieder geval zodanig terug te brengen dat het mogelijk was... om daar een luchtoorlog te mm -hmm. beginnen, om een no-fly-zone te handhaven. In Syrië kun je dat vergeten. De Turken hebben dat tot hun eigen schande een maand of twee geleden gemerkt toen ze, uh, uh, ze met twee speelden. vliegtuigen iets dicht in de buurt kwamen. Hun luchtmacht stelt niet zoveel voor, maar hun luchtafweer is, uh, uh, is helaas uh, en, topklasse. En zonder de, zonder de Amerikanen 100% kan je het schudden om daar iets te doen? Zonder de Amerikanen. Kunnen, en de Amerikanen zijn op dat vlak in de, in de hele wereld altijd... Ja, die hebben hun prijs natuurlijk al, ik weet niet hoe vaak, moeten betalen. Nee, dus ben en de Europeanen zat. schudden uh, dus altijd een beetje heen en weer tussen... aan de ene kant de opgeheven vinger en denken dat dat helpt. Aan de andere kant... Uh, zijn, we, zijn we ook weer te, te laf om, om militaire in, in de Nederlandse politiek terug. Je hebt, het is soms net als... Alsof je nieuw links terug ziet. Alleen zitten ze zowel op rechts als op, op, op links. Um, als je de PVV hoort, dan is het el werkelijk elke uitspraak... die maar um, uh, in zou kunnen houden... dat de moslimbroeders op de een of andere manier een podium krijgen. Dat is dan een reden om je direct af te keren. Nou, je afkeren betekent maar één ding. De problemen die daar zijn, die zullen uiteindelijk ook op onze, uh, op onze trottoir treden. Maar, maar wat, is, wat is dan je volwassen buitenlandpolitiek? Nou, dat even. betekent dus dat je, met, uh, uh, dat je ten eerste moet zorgen dat je serieus ve veiligheidspolitiek moet gaan voeren. Dus je de, de, de zuidgrenzen moeten bewaakt. Wij als VVD hebben we daar wel eens voorstellen voor gedaan. We hebben nu een, een, een soort douaneorganisatie die heet Frontex. Uh, die hebben te weinig bevoegdheden. Europees die leger heb je dan over? Te weinig, nee, zeker geen Europees leger. Dat komt er nooit. Als het aan mij ligt, ook zeker niet. Uh, leger, daar gaan we gewoon zelf over, Jan. Uh, maar ik vind wel dat we met de spullen die wij hebben... zouden we heel goed bijvoorbeeld de Middellandse Zee... Zouden we aan de zuidkant kunnen, kunnen beschermen. Zeker nog, dat doen we al een aan. beetje met de golven dus. Bedoel, met alle respect, maar in, in, in Zuid-Europa... Uh, daar willen ze nu heel graag nog meer structuren en cohesiefondsen... die ze al niet op kunnen krijgen. Ik zou graag een deel van dat geld gebruiken... om bijvoorbeeld de Frontex wat, uh, wat, wat meer uh, spierkracht te geven. Wat meer bevoegdheden. En daarmee kunnen we in ieder geval kunnen we serieus aangeven... nou kijk eens, dit is Europa. En, uh, zijn en daar de grenzen. Je niet zomaar binnen. Dit zijn de grenzen... Ja, en die zijn hard. Nou, maar dat de... snappen mensen in Nederland. Uh, dat is uh, de solidariteit waar ze in het zuiden om vragen. daar hebben ze zelf geen geld voor. En dat vind ik een betere besteding dan naar al die um, wijnranken en olijftakken. die helemaal niet blijken te bestaan. Laat ik maar zeggen. Nee, dat is begrijpelijk. Uh, maar dat betekent wel dat wij, wij gaan. Wij, wij, wij, wij, dat noemen ze dan. achter de dijken uh, te, he, gaan zitten. Maar Integendeel. Dat oh, maar is Ook In ieder geval de, de, de grensbewaking gaan we doen. Maar Syrië, laten we dat uitbranden. Want we kunnen niks doen dus. Kijk eens Jan, op dit moment kunnen we in Syrië weinig anders dan wat we doen. En wat we doen is uh, zorgen dat het grondgebied van bondgenoten wordt beschermd. Dat doen we in Turkije. Uh, als je zou oproepen tot een, uh, tot een uh, bijvoorbeeld, wat heeft een aantal mensen doen, tot een, uh, een no-fly zone, dan moet je je goed realiseren. Kijk maar naar wat er in Libië is gebeurd. Dat dat een lange, hele lange... Um, uh, air vraagt, dus een, een, een, een, een heel veel bombardementen met ontzettend veel slachtoffers, uh, voordat je daar überhaupt iets van een, um, ja, een, een, een, een luchtembargo kunt, kunt instellen. Dus het is dus eigenlijk is gewoon onmogelijk? Heel, het, is, het, is een, het is een hele moeilijke taak. Dat is niet zomaar op een achternamiddag gebeurd. Gaan het zo direct. Uh... Maar even verder over hebben, want uh, ja, we gaan even, even naar de afspraak. Uh, nou, nee, nee, we gaan even nee. naar het uh, nieuws van uh, één uur en, en straks wij, zijn we weer we terug bij egv En uh, Kim Holland, hoor ik. Ja. En handen. Kim Kutter, toch? Nee, andere Kim oh.